Dooral meegens met het NOS-journaal. De drugscriminaliteit in Nederland is zo groot geworden. door wispelturig beleid van de politiek. Dat zegt korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Volgens hem voerden opeenvolgende kabinetten op- en afbeleid. waarbij eerst duizenden agenten werden ontslagen. en er nu weer veel mensen bij moeten. Daardoor raakten sommige criminele jongeren uit beeld, zegt Akerboom. Met de nieuwe campagne roept Veilig Verkeer Nederland. alle weggebruikers op om relaxter te rijden. Dat moet leiden tot minder slachtoffers. Vorig jaar waren er 678 verkeersdoden... en dat zijn er 65 meer dan in 2017. Vooral automobilisten wordt gevraagd... minder gejaagd door woonwijken te rijden. Maar ook zouden mensen op de fiets of scooter... altijd richting moeten aangeven. Ongeveer 200 woningcorporaties maken bezwaar... bij de Belastingdienst vanwege de verhuurderheffing. Volgens de corporaties is de afdracht van 1,7 miljard euro... aan de staat onverantwoord vanwege de woningcrisis... Ook zou het in strijd zijn met de woningwet... omdat hij voorschrijft dat al het geld naar de bouw... en het onderhoud van betaalbare woningen moet gaan. Operazanger Placido Domingo vertrekt bij de Los Angeles Opera. Ook heeft hij al zijn optredens afgezegd. 78-jarige tenor wordt door meer dan 20 vrouwen... beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zegt dat alles gebeurde met wederzijdse instemming. Automobilisten stonden afgelopen zomer 20% meer in de file... dan vorig jaar... Volgens de ANWB waren er vooral buiten de spits opvallend veel opstoppingen. De drukte komt volgens de bond door de economische groei en de vakantiespreiding. De komende maanden verwacht de ANWB nog meer files vanwege het herfstweer en omdat het vroeg donker wordt. Ajax heeft de grote stap gezet naar de achtste finale, finales van de Champions League door met 0-3 van Valencia te winnen. Ziyech, Promes en Van de Beek scoorden de goals. De Amsterdamers staan met zes punten uit twee wedstrijden, Rian bovenaan in een groep. Het weer. Vandaag buien en af en toe zon. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen is vanochtend op de A4. ten ga Amsterdam bij Bottenverdorp. Daar is de linker nog dicht na een ongeluk. Vanaf op de Hoek is het file rijden. 10 minuten vertraging op de A9 en Alkmaar Diemen voor de afrit AMC...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 Hoe is het ermee? de voeten? Of zijn ze nog een beetje nat? Nou, je hebt toch de mogelijkheid om dat nat te laten worden, want zo mooi blijft het niet. Wat een narigheid, hè? Och, god, god, Professor heet de goede man. To make me feel. Bij ZFM. is 7 over 8. Goedemorgen allemaal. ZFM. Jouw station. Van Zandvoort. Hier is uh, Johnny Keitar Watson. Ken je hem nog? Goeie plaat. 1977. Swingen. Swingt de pan uit. Je bezet hem. A real mother voor ya. Come on. Mmm. Koffie. En een beschuitje misschien. Want to buy a new car? But the price ain't right. <laughs> ain't that gold? Deal down, it's like cheaper. Yes, it go.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 Cover, yes, it will. And if you look, you will discover, yeah love it's a real motherfucker, yeah. Oh Good God Listen, got to go to a disco Let's Throw your troubles away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 Motherfucker, yeah It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover, yeah Now it's a real motherfucker. yeah Johnny Keeter Watson a yeah. En een real mother for you Bij ZFM Goedemorgen Het geluid van Zandvoort Op jouw radio Of op de tv Ook te zien Bij Zigo uh, op kanaal 40 En de FM Op 106.9 En ken je deze nog? Het begint prachtig, mooi, als een klassiek werkje. Nou eigenlijk is het ook wel. Dit is Led Zeppelin en the Stairway to Heaven. Goedemorgen. Je luistert naar Ger Loogman bij ZFM. Maar jongens, rustig maar. Komt goed, komt goed. En 3 oktober 2019. Bij ZFM. En aanstaande zondag 6 oktober. Het André Hazes de andere Hazusdagavond. Ongeveer oh, 15 jaar geleden dat hij is overleden. Hij kwam vaak in transport. En. Uh... Ja, helaas, waar zijn muziek leeft voort. Zo ook van Frank Boeien. Hier is 1 Miljoen Sterren. Ben je veranderd? Het antwoord is nee. Maar omheen doet iedereen vreemd. Vriend of vijand wil met mij mee. Maar jij weet wat beter. Ik ben nog steeds zo onzeker. Ik Doe we dronken, speelden en droom... Maar was spelen of staan. Yeah, man. En je kan hem nog steeds uh, in Nederland ergens uh, uh, zien optreden, want uh, dat doet hij nog steeds. En dit was in uh, 1986, nummer 1 dit. En die hebben we al vaak gehoord, maar al een tijd niet. Vandaar dat wij hem nu draaien bezig hebben. een muziekkeuzes trouwens van uh, Cor Draaier. Goed gedaan, Cor. Mooie muziek, leuke muziek. Want hier zijn de communards en don't leave me this way. Er zijn wel een hoop leuke platen gemaakt, hoor, in de 80 jaren. Don't leave me this way. Gigantisch hit van de Common Art. Het is uh, twee voor uh, half uh, negen. Goedemorgen. En als je om negen uur je bed hebt... Had... ZFM. Goedemorgen. Als je om negen uh, uur op je werk moet zijn, moet je opschieten. Neem nog een kopje koffie. En... Uh... En hou de radio opzetten van me. Hier is Fleetwood Mac en dicht Always will. Or oh, you paid me to keep you in that house. overwegend bewolking. Op dit moment is het 12 en overwegend bewolkt. Fleetwood Mac bij Zettham. Prachtige plaats. Big love. En hier zijn de nits. Ken je ze nog? Uit Amsterdam. We, we staan al 44 jaar. 44 jaar samen. Het komt in de richting van de Stooms. En dit was een hit die ze hadden. Wij zetten hem. Goedemorgen. Twee over half één. Bye. 1987 met een uh, fijne top 10 hit. Nesquio. Er stond er weinig van, maar het is wel mooi. Goedemorgen. ZFM. ZFM op 106.9 is zon, zandvoort en zomerhits. Zomer maar niet altijd. Hoi, <laughs> schat. You can't take the car, huh? Nee, doen we ook niet. Take the kid. Nee, niet. nee. Nee, nee, Dat zeg ik. nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. Nee, nee, Te worden. 10 over 11:09. En deze keer ook nog wel. Electric light orchestra en sweet talking. Light Orchestra, of wel ILO. En Sweet Dark Moon bij ZFM. En als je ZFM wil, uh, wil streamen, kan dat ook. Dan moet je even de, de app downloaden in de App Store. In de Google Store. En dan bij ZFM Zandvoort. Even downloaden. Huppakee. En je zet hem gewoon op je Sonos installatie. En je kan de hele dag lekker luisteren. Goedemorgen. bye uit de Nederlandse hitgeschiedenis. Een wereldhit geworden. Een George Baker selection. Little Green Back ook nog in diverse films. Ach wat een feest, wat een feest. Even het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Via internet kan je hem ook uh, goed beluisteren. Nou ja, de, de, de mogelijkheden zijn te over. En kun je dit nog? There's egg on a piece and money your shoes I want do Fierce and the Seeds of Love. I'm sewing the Seeds of Love. Zaaien. Als je zaaid, ga je oogsten. En zo werkt dat. ZFM, goedemorgen. En hier... Sanita. I felt the need of learning, learning. Love I was told. Kept the wheel on turning. You Anita Meijer. Bij ZFM en Why Tell Me Why. Een van haar grootste hits. En een stukje Franse beleving. Ook nooit weg. Hier is Michel Huguin. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard.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 Een beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.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 La-bas-dans-leu... C'est un beau roman, c'est une... une belle histoire, c'est une romance... Een belle histoire, Michel de Fugin. Daar zet hem. goedemorgen. En om tien over negen gaat het even regen, dus dan weet je dat parapluutje mee, jongens. Kom op. Hier is Alex Harvey.